Welkom bij deze nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Profetie. Eigenlijk wil ik vandaag met Jan van Banneveld beginnen over zijn boeken. Want je hebt ook een aantal boeken geschreven Jan. En daar hebben we het in deze hele serie nog niet één keer over gehad. Ze liggen wel steeds op tafel. Je hebt ze steeds bij je en af en toe kijk je er even in voordat we beginnen. Maar vertel even, uh, ik heb hier Israël, onze oudere broeder. Waar gaat dat precies over? Dat is mijn zoektocht geweest naar... De betekenis van Israël in de Bijbel, uh, daar ben ik in 67 mee begonnen en telkens in de Bijbel en Israël als gods knecht en de geschiedenis van Israël, de moderne geschiedenis, vervulling van profetieën, staat allemaal in het boek ook. De moeilijke relatie van de kerk tegenover Israël, de jodenvervolgingen, uh, allemaal in aparte hoofdstukken staat daar beschreven. Okay. En elk hoofdstuk is afzonderlijk te lezen, is één afzonderlijk geheel, mm -hmm. want het is ook een weergave van artikelen die in de loop, ik ga bijna zeggen in de loop der eeuwen, maar ik moet niet zeggen in de loop van de decennia, in het blad De Oogst zijn verschenen. Oké, okay, blad De Oogst is een? Een blad van de Vereniging van het Volks. Oké, okay. dan zie ik hier, uh, om Sion's wil niet zwijgen. Ja, dat is een interessant boek, uh, het eerste trouwens ook. Ja, nou, dat is waar, ongetwijfeld. Waarom is dat interessant? Ja. Omdat dat uh, ingaat in de geschiedenis van de terugkeer van de Joden. Vanaf ongeveer 1900. En dan al die Arabisch-Israëlische oorlogen beschrijft. Uh, en ook beschrijft het ontstaan van de PLO over Jeruzalem en over de toekomst. Er was iemand die uh, belde me op of die sprak ik aan op een seminar en die zegt. Jo, ik heb dat boek van je gelezen en nu begrijp ik hoe de media over Israël en de hele situatie liegen. Oh ja. Dus eigenlijk geeft dat de historische waarheid en ook een stuk van de Bijbelse waarheid over Israël heen. Gewoon heel simpel. Oké, okay, we gaan even verder. Dan heb je nog geschreven het herstel van Israël. Uh, dat zijn een aantal artikelen die in de krant van Christen voor Israël verschenen zijn. Okay. En voornamelijk ook uh, dat hele verhaal over de Ethiopische Joden en het verhaal over de Russische Joden, die staan allemaal uitvoerig in afzonderlijke artikelen beschreven. In dit boek, Het Herstel van Israël. Ja. Oké, okay, en dan tenslotte heb je nog meegebracht met Israël op weg naar de eindtijd. Nou, daar gaat deze hele serie daar over. Daar gaat de serie over. En dit zijn allemaal vrij diepgaande studies over uh, hoe Israël door God hersteld wordt. Uh, het geheim waarom Israël nog niet de Messias kan Herkennen als volk mm -hmm. wat daar allemaal achter zit. Het geheim waarom de Heer Jezus geen koning is geworden toen hij Jeruzalem binnentrok, uh, die in mm -hmm. jeruzalem En al die bijbelse achtergrond wordt uitvoerig besproken. Oké, okay, stuk... bedoel je met diepgaand dat het moeilijk te begrijpen is? Nee, het Schrijf hof... jij heel makkelijk. Uh, ik ben schoolmeester en ja. ik probeer het altijd zo makkelijk mogelijk naar voren te brengen. Voor mij is het de eer om moeilijke dingen makkelijk aan de mensen door te geven. Tien, zeker tien profetieën ga ik helemaal uitwerken. Mm -hmm. En een stuk of vijftig, zestig profetieën over Israël en het herstel van Israël worden daar genoemd. In dit boekje, met Israël op weg ja. naar de eindtijd. Okay. Het geeft eigenlijk een diepgaande weergave van de mm -hmm. die ik regelmatig. Ja. Goed Jan, we gaan naar de orde van deze aflevering. En deze aflevering gaat over profetieën over Babylon. En als ik daarover nadenk, dan kom ik altijd uit, volgens mij, bij het beeld van Nebukadnezar... Um, we hebben al gezegd Irak is het uh, Babylon van vandaag. Um, maar Nebuchadnezzar beschreven in het boek Daniel. En ik vind het altijd zo mooi dat Daniel ook alles verwijst wat je terugvindt in openbaring en, en, en vice versa. Vertel ons, wat moeten wij weten over het beeld van Nebuchadnezzar? Moet ik eerst even vertellen dat je als je het profetische woord wil openen, net ja. als een deur, ja. dan moet je een sleutel ervoor hebben. Ja. En de sleutel om deze tijd te begrijpen, alles wat er in deze tijd Aha. gebeurt, is dat God bezig is met het herstel van Israël. En een tweede sleutel, om boven Israël langs of, of, of over Israël heen het wereldgebeuren te begrijpen, heb je ook een sleutel nodig. En die sleutel die gaat van de profeet Daniel, via de reden de, over de eindtijd van de heer Jezus, naar wat je net al zei. Het boek Openbaring. Ja. Openbaring citeert verschrikkelijk veel uh, uit Daniel. Ja. Daniël Openbaring. Maar Daniël ja, ja, ja. is een van de meest wonderlijke profeten. Die heeft zo exact, die heeft bijvoorbeeld Alexander de Grote al voorzien. Zo. 200, 300 jaar voor die tijd. Ja. 200 jaar voor die tijd. Ja. En die heeft voorzien dat Alexander de Grote een wereldrijk zou stichten, het Griekse wereldrijk. Hij heeft voorzien dat hij vroeg zou sterven. En dat daar. Vier generaals van hem zouden opvolgen. Oh, het is al zo exact dat het bijna geschiedenis is vooruitgeschreven. Ja, dat is wel heel apart. Geschiedenis vooruitgeschreven. Maakt dat Daniel tot een, een hele bijzondere profeet ten opzichte van andere profeten? Elke profeet is bijzonder, maar Daniel is wel, wat de eindtijd betreft, ...wel heel erg duidelijk en heel erg bijzonder. Maar wij ja. zouden vandaag zeggen: Daniel is in dat kader een kanjer. Uh, zeker. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld dat beeld van Nebukadnezar. Ja. Dat dat heel... heeft... Kijk, die Nebukadnezar die kreeg een droom. Ja. En die zag daar een enorm groot beeld. Ja. En de uitleg van dat beeld die kwam bij Daniel terecht. Ik kan het hele verhaal niet vertellen, dat moeten ze maar in de Bijbel nalezen. Ja, dat en de meeste dat mensen dat kennen dat Dat beeld dat, dat beschreef wel. een aantal wereldrijken. Het eerste wereldrijk was Nebukadnezar, het Babylonische wereldrijk. Het tweede wereldrijk, het rijk van de Meden en de Perzen. Dat was de borst van het beeld van zilver. Het derde wereldrijk, dat was het Griekse wereldrijk. Griekse, ja. Dat was dus uh, van ijzer. Van koper, sorry. Het vierde wereldrijk, dat was het Romeinse wereldrijk. Dat waren die benen. Dat, dat heer... Romeinse wereldrijk, dat ligt in de periode rond, waar de rond heer... Christus. Ja, waar de Heer Jezus ja, op de... aarde was. Ja, precies. Ja. En dan komt er nog een vijfde wereldrijk... En dat hoort bij het Romeinse wereldrijk. Dat zijn de voeten van dat beeld. En dat vijfde wereldrijk, dat komt nu, in deze tijd. Dat, dat zijn... is er nog niet? Uh, of is het er al wel? Dat is, Ja, je ja. <lacht> ja, ja, ja, haalt ja. achter staat mijn tong van ja. Ja, Ik <lacht> zal het maar zeggen. Ik geloof dat het de Europese Unie is. Jij denkt de Europese Unie? De Europese Unie is uh, de voeten... Van dat beeld. Maar kun je dat ergens uit de Bijbel opmaken? Daniel heeft uh, ja. Als Daniel zo duidelijk heeft gezegd... Uh, Europa. Ja, nee. maar ook specifieke personen noemt. Uh, hij zegt niet van dat is de Europese Unie. Want nee. dat nou. woord vind ik niet terug in de Bijbel. Nee. Nee. Dat zou nog wel heel erg bijzonder <laughs> ja. zijn. En dat zou niemand begrijpen in de vorige eeuwen. Nee. nee. Dus daarom, dat is het probleem met de profeten. Zij moeten in taal spreken die iedereen kan begrijpen. Ja. De voeten van dat beeld zijn is het slot. Die zijn van ijzer en van leem. Het ja. Romeinse Rijk, want dat Romeinse Rijk is altijd doorgegaan. Ja. Door de eeuwen heen hebben machthebbers geprobeerd dat Romeinse Rijk te herstellen. Karel de Grote ja, precies. Die heeft dat geprobeerd. Ja. Uh, Napoleon. Napoleon, precies. Ja. Napoleon ja. heeft het geprobeerd. Zelfs Hitler heeft het geprobeerd. Hitler heeft het natuurlijk heeft geprobeerd, het Derde Rijk. Ja. En nu? zien we dat dat oude Romeinse Rijk weer in zijn vroegere staat hersteld wordt. Ja, maar toch, uh, ik lees in de openbaring wel over twaalf over sterren enzovoort. Uh, we hebben natuurlijk heel de hele tijd gedacht van dat zijn de twaalf landen van Europa. Maar als je nu naar de Europese Unie kijkt, dan zitten we toch al met al die nieuwe landen die erbij zijn gekomen, die erbij gaan komen nog, zijn we natuurlijk op, op, op, uh, op een veel groter aantal... Ja, drie, landen. Ja, wel, ja. ja, ja, precies. Ja, ik weet niet hoe ik het duidelijk moet, zelf nee. duidelijk het bijvoorbeeld... Laat ik België, Nederland en Luxemburg als één tellen. Oké. Okay. En dan vallen er weer twee af. Dan schieten we weer aardig naar de twaalf. <laughs> maar heeft dat te maken met. Uh, want ik geloof dat er ook iets, iets staat over. Uh, dat het. Uh, uh, zeg maar de vijfde, het vijfde beeld. Uh, het was er en het was er uh, niet en het komt weer terug. Ja, nou en dat is het Romeinse Rijk. Precies. Ja, dat is dus het ergste. Dat zie je ook in Daniel 7. Ja, in een ergere vorm dan het geweest is. Ja. Maar dat moet dan toch al heel heftig worden dan wordt het ook. En het gaat ook snel. Want in ik meen in maart 2001 zijn de Oost-Europese landen die zijn bij uh, de Europese Unie gekomen. En je weet, het Romeinse Rijk bestond uit het West-Romeinse Rijk ja. en het Oost-Romeinse Rijk. Ja. En daarom staat in het beeld van Daniel het Romeinse Rijk met twee benen. Ja. Het Oost-Romeinse Rijk okay. en het West-Romeinse West Rijk. Ja, ja. En dat is in 2001 al compleet geworden. Ja. En, de Europese Unie gaat steeds meer trekkig vertonen. als er staat dat het, uh, zeg maar dat het rijk erger wordt dan dat wat er geweest is... Ik bedoel, wij hebben nu echt niet de indruk dat Europa zo'n erg land, een erg werelddeel is. Uh, wat er gebeurt allemaal, maar we weten wel... Het gaat sneller dan je denkt. Is dat zo? In de eindtijd zullen twee groepen mensen vervolgd worden. Ten eerste orthodoxe joden. En die worden nu al vervolgd, want er zijn orthodoxe joden die uit Gaza gejaagd zijn. En die worden ook overal veracht. Ja. En de tweede groep die vervolgd worden, dat zijn bijbelgetrouw christen. Blik er op, er komt vervolging. Er zit er dik in. En dat wordt erger dan dat het in het begin van de jaren na Christus was? Dat weet ik niet, maar het nee. wordt wel erg. Ja. Kijk, die Nebuchadnezzar die had dat beeld gezien. Ja. En in hoofdstuk 3 van Daniel zie je dat Nebuchadnezzar een beeld maakt. Mm -hmm. En iedereen moet dat beeld aanbidden. Ja. Dat heeft elke wereldmacht, elke grootmacht in de wereld, die wil graag een eenheidsgodsdienst hebben. Om het Rijk bij elkaar te houden. He, onder die eenheidsgodsdienst kunnen allerlei subgodsdiensten, eigen godsdiensten, die mogen dan een plekje hebben. En zo zagen we dat ook in het Romeinse Rijk. Die wilden ook een eenheidsgodsdienst ja. hebben, dat was de eredienst aan de keizer. En zo komt er ook in dat nieuwe wereldrijk wat er komt. komt er ook een eenheidsgodsdienst. Wat moet je daar precies onder verstaan dan? Het betekent dat dat.? Uh... Ze zijn bij de Verenigde Naties al lang bezig om zo'n eenheidsgodsdienst in elkaar te draaien. Zo'n beetje een, een, een Gaia-dienst. dat is de dienst aan de aarde. De ecologie speelt daar een rol bij. Hef, heeft nieuw aids daar iets mee te maken? Dat, heeft nieuw aids ook erg veel mee te maken? Dat wordt een vage God. Of een godin. Die komt daar aan aan de macht, of een god. Uh, Gaia is een godin. Mm -hmm. En die zal waarschijnlijk uh, geïdentificeerd worden met Maria, dat kan ook best. Dat de koningin des hemels. Die, die momenteel over... koningin des hemels genoemd wordt, ja. Nou, ja. Die zichzelf de koningin des hemels noemt. Ja, als de verschijning, in, verschijning, in ja. verschijning van Maria. Nou, ja. ja, ja. Maar dat is niet de Maria, de moeder van Jezus. Uh, Naar nou mijn gevoel ook niet, maar ja. uh, dan ga ik dan liever Nee, dat is niet... een andere aflevering. Dat is nogal, <laughs> niet, ja. Niet binnen deze serie, waarschijnlijk. Nee. Maar, nee, maar er komt dus een godsdienst. Dat openbaring, ik zei dus de sleutel om het te verstaan, is Daniel, de eind der van de heer Jezus een openbaring. Ja. En in openbaring komt die antichrist. Ja. En dat is de baas van de Europese Unie. Dat wordt of een baas van de Verenigde Naties... ...die dus werkelijk de hele wereld overheerst. En die antichrist heeft een profeet nodig. Ja, dat is dus een religieuze en een politieke macht. De religieuze. En die religieuze macht, dat wordt dan die wereldgodsdienst. En daaronder, onder die religieuze macht, zal het christendom een afdeling zijn. De wereldraad die loopt er hard achteraan. De katholieke kerk, de islam loopt er hard achteraan. Maar de twee groepen mensen die zich daartegen verzetten. Dat zijn orthodoxe joden. Want die houden vast aan de god van Abraham, Isaac en Jacob. Ja. En aan zijn inzettingen, aan want de Torah. Want dat hebben ze door de eeuwen heen gedaan. Dat hebben we door de eeuwen heen gedaan. hebben we de eeuwen de heen gedaan. En dat hebben dat gezien. Zullen ze nu ook doen. Zullen ze nu ook doen. Ze nu ook doen? Ja. Ze twee, tweeënhalfduizend jaar geleden hebben ze dat... Ook, ook al, al worden ze nu weer vervolgd daarom, ja. zullen ze opnieuw... Ik zeg, niet, van, ik zeg niet, kan ze niks schelen, maar nee. dat, dat zit er nu helemaal in. Ja. En omdat zij vast blijven houden aan de besnijdenis, aan de shabbat, aan ja. de Torah. En de tweede groep die daar tegen zich verzet... Dat zijn de bijbelgetrouwe christenen. Ja, waarom Want, niet alle christenen? Omdat de bijbelgetrouwe christenen blijven vasthouden aan de proclamatie dat Jezus heer is. Okay. Dat Jezus boven alles staat. Hij is de heer der heren en hij is de koning der koningen. Maar waarom is er dan zo'n grote groep christenen die uh, waarschijnlijk, dat je mag verwachten, toch achter die religieuze macht aangaat? Heeft dat te maken met het feit dat... Uh, die religieuze macht zich ook als een Engel des lichts uh, openbaart, ja. dus hij lijkt. Hij zal helemaal goed doen. Hij zal uh, waarschijnlijk ecologische problemen oplossen, conflicten oplossen. Tijdelijk een stuk vrede brengen in het Midden-Oosten. Dat zal allemaal gebeuren. Ja, dus... En iedereen zal met verbazing, staat er in de Bijbel, dat beest achterna lopen. En wij zeggen, nee, zeggen wij, hij erkent niet Jezus als Heer. Is dat dan zoiets, ik heb, moet ik dan zoiets uh, bedenken als dat we zeg maar, een tijd geleden Pin Fortuyn hadden? Dat daar toch heel veel mensen zijn ideeën achter, achteraan gingen vrij gemakkelijk. Uh, dat die man zoveel charisma heeft, zoveel uh, bijzondere dingen doet, dat uh, iedereen daar maar zo uh, van ja. de honderdste boven is. Pim Fortuyn tot de honderdste macht natuurlijk. Ja, he? nee, dat begrijp ik. Zeer begrijp geniaal. Ik. Maar ik bedoel, om het even terug te brengen ja. in de context wat wij kunnen begrijpen. Ja, met, met, met zeer veel list. En met uh, allerlei succesvolle manoeuvres zal hij de hele macht in handen krijgen. Maar wat is dan belangrijk om te, voor ons om te onderscheiden wat wel van God is en wat niet van God is? Alles wat erkent dat Jezus Heer is, is van God. Dat is de sleutel? Dat, dat is de sleutel voor ons ja. kinderen Ja. Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. En, en, en dat zal ook een totaal gecontroleerde samenleving zijn. En daar zijn we nu al mee bezig. Want hoe werkt het dan? Gecontroleerd. Ik bedoel, big uh, we krijgen binnenkort krijgen we het biometrische paspoort. Ja, we, hebben natuurlijk, we zijn natuurlijk onderweg uh, van, van biometrisch. Ik, ik weet dat als ik nu al in Amerika ga, dan, uh, dan moet ik mijn twee vingers ergens opleggen. Dan wordt ja, ja. Mijn, uh, worden mijn vingerafdrukken ja. uh, geprint. En, uh, en, en ze kijken naar de iris van mijn ogen. Maar. Biometrisch paspoort, wat, wat houdt dat precies in? Wat, hoe hoe dat ligt dat in de lijn? Dat is per 1 januari 2006 is dat ingevoerd, het biometrisch paspoort. Okay. En daar staan al je kenmerken, je gelaatsscan zal er waarschijnlijk in komen, of je vingerafdruk, of wat dan ook. Maar het probleem is dat als je dat niet accepteert, dan kun je Europa niet meer uit. Ja, maar is, is er een reden om dat niet te accepteren? Um, op dit moment niet. Maar mijn inschatting, persoonlijk zeg ik dat ja, ja, ja, ja. heel sterk. Mijn inschatting is uh, dat dat biometrisch paspoort gauw afgelopen zal zijn. Dus dat is een tijdelijke overgangsfase? Ja, want het kan gestolen worden. Ja. Je kunt het kwijtraken. Ja. Uh, ik, als ik de hond uitlaat, dan neem ik het niet mee, wijze van spreken. Maar je moet het altijd bij je hebben. Ja. En dan kom je, waar ze nu al druk mee bezig zijn, met een implant. Ja, en dan komen we op uh, openbaring. Ja. Het boek openbaring, waar staat openbaring 13? is dat. Openbaring 13, ja. Uh, over uh, 666. Dat is, heel veel mensen, zelfs uh, als mensen geen christen zijn en naar ons programma kijken, zullen ze misschien dat wel herkennen. Oh, ze Open... weten 666. Iedereen 6, weet 666. 666. Ook ja. heel veel uh, uh, muziekgroepen gebruiken 666 in, uh, ja, ja. in hun muziek. Ja, ja, ja, ja. Openbaring 13. Openbaring 13. Waar staat dat precies, Jan? Uh, openbaring 13. Dan krijg je hier vers 11. Ja. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens als die van het lam en sprak als de draak. Met andere woorden, het lijkt een beetje op het christendom. Ja, het engel des lichts. Ja. En, maar sprak als de draak, kun je, als een spraak kun je spraak kunt herkennen. Ja. Hij herkent Jezus niet als Heer. Oké. Okay. Hm? En uh, hij krijgt alle macht, staat er dan verder. En het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden. En het eerste beest was? Het eerste beest dat staat in openbaring 13, vers 1 tot en met 10. Okay. Dat is die politieke macht. Dat is de politieke macht, oké. Okay. Ja. En wat is weten. er met het eerste beest gebeurd? Wel eens dodelijke wond genezen was. En dan wordt er een van de antichrist, die krijgt een kogel door zijn hoofd en ja. staat op uit de doden. Ja. Een andere uitleg is dat dat het Romeinse Rijk is, dat bijna uitgestorven is en nu weer tot leven komt. Oké, okay. dat zou eventueel ook nog kunnen. Dat kan ook nog, ja. Ja. Aan de profetie, moet je goed beseffen, heeft een heleboel uitleg. Ja. ja. een heleboel uitleg is het. Nou, hij doet grote wonderen en tekenen. En vers 14, hij verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Ja, dus die wonderen en tekenen zijn voor de Heel antichrist een sleutel om velen achter hem aan te krijgen. Ja, bijna de hele aarde. Dus ook, en ook, dan is het ook logisch dat heel veel christenen daar op die manier ook vrij makkelijk Intrapp, achteraan ja. intrappen. Ja, Omdat wonderen en tekenen uh, natuurlijk toch spectaculair ja, is. Ja. en uh, hoe het, uh, ja, Ik denk dat, dat het achter Jezus aangaan wat ja. lastiger is dan achter wonderen en tekenen aangaan. Um, nou, en dat maakt dat zij die op de aarde wonen, dat ze een beeld zullen maken voor het beest. En dan gaan we even verder. Ze gaan, dat beeld krijgt een geest, dat hij gaat leven. Waarschijnlijk een grote computer. Maar nou, dat is natuurlijk ook apart, hè? dat een beeld gaat, gaat, leven. gaat leven. Ja, nou ja, er kan altijd een of andere demon in gaan zitten. Ja, ja, ja. nou goed, er zijn zelfs uh, sites uh, of, of uh, hoe noem je die dingen die al demon heten uh, oh, ja, okay, <laughs> uh, in de computerwereld. Nou, maar niet te veel erover. Maar, uh, maar de computerwereld, de, kan daar internet mee bedoeld worden? Mogelijk. Ik weet het nog niet. Je moet erop letten. Je moet dit weten en als het komt, dan herken nou, je het wel. Dan zul je het herkennen. Oké. Okay, dan gaan we vers, vers, vijf, vers 15 in het slot. En maken dat allen die het beest van het beeld niet aanbaden, gedood werden. Huh. Dus als je... En jij en ik, wij doen dat niet. Wij gaan niet het, het beeld aanbidden. Net als de christenen in de uh, eerste tijd van het christendom. En net als Daniel. En net als de, de, de, de drie vrienden van Daniel. Ja. Ja. Die moesten het beeld aanbidden en ze zeiden dat doen we niet, koning. Ja. En die werden gered. Ja. En hier, is de Christen in de eerste tijd, de eerste christenen, die moesten een wier ook offer aan de keizer. Dat doen we niet, zeggen ze. Ja. En die worden dus gedood, worden mattelaren. En dan komt het vers 16. En het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, dus niemand uitgezotten, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Ja. Een chip. Wordt er ingeplanteerd, of hier wordt het geïmplanteerd, op de rechterhand. Eh, dat is de meest praktische plaats, hebben ze dus ook gehoord. Ja, de dat de ik ook gehoord. In de ja. biometrie hebben ze dat uitgedokterd. Ja. En wat is de oorzaak, wat gebeurt er dan? Dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Met andere woorden, je kunt naar de supermarkt, je kunt alleen maar kopen, je kunt niet meer met cash met euro's betalen. Je kunt alleen maar betalen dat je je hand even in de scanner steekt. En dan wordt uh, de euro 23,73 die uh, betaald wordt gewoon aan je rekening afgeschreven. Ja, ja, dus je hebt geen creditcard meer, geen uh, creditcards meer, geen contant geld. Alles, alles zat in niet chip. Ja, ja. En, en dat, dat staat voor, uh, voor zegt in de Bijbel en die Bijbel is 2000 jaar oud. Ja. En dat komt nu uit. En dat komt nu uit. Dat gaat nu gebeuren. Maar hoe kan het zijn dat uh, al die mensen uh, daar maar zo intrappen? Uh, ja, ik denk dat ik het wel weet, uh, want we zijn natuurlijk nu al met die pincode vertrouwd. Ja, ja. We hebben nu al pincodes. Het gaat langzaam. Ja. Langzaam, stap voor stap. Net als die kikker die daar in het warm water zit. Ja, precies. Uh, is het 20 graden, dan nou, vindt hij nog best. 30 ja. graden ook, 40. En als het kookt, is hij dood. Heeft de, de, de angst voor terroristische aanslagen versterkt ja. dat dit? Het veiligheidselement is natuurlijk een legitiem element. Ja, is een logisch element. Een logisch, maar ook ja. legitiem. Ja. Dat er veiligheid moet komen, dat je je verdedigen moet tegen de terroristen, dat is de taak van de staat. Dus vanuit de, zeg maar de, de pincode gedacht naar een biometrisch paspoort, is het eigenlijk helemaal niet zo'n grote stap meer om een chip te hebben. Nee, maar wij zeggen, ik persoonlijk, ik zeg, kijk, als je dit doet, onderwerp je je geheel en al aan het beest. Ja. Aan het Rijk van de Antichrist. Ja. En dat rijk van de Antichrist wordt uitvoerig ook in Daniel voorspeld. En ja. uitvoerig in Openbaring, in hoofdstuk, uh, dat we hier zien in hoofdstuk 13. En in het Babylon van de eindtijd, in hoofdstuk 17 en 18, worden zeer veel details gegeven die nu ook in deze tijd al oplichten. Ja. De economische macht van, wordt in Openbaring 18 beschreven, de politieke macht wordt in Openbaring 17 beschreven. En, dat, en Openbaring noemt dat rijk. Van de antichrist, het Babylon van de eindtijd. Ja. En hij geeft ook een indicatie. Vers 18. Mm -hmm. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Ja. En dat zie je natuurlijk ook al enigszins in de pincode. Ja. Die lange strepen die in iedere pincode, dat, dat zijn 666. Zes. Ja. En dat zal ook wel ergens in die chips naar voren komen. Ja, dat moet dan haast wel. Ja. Uh, maar goed, dat wordt een hele lastige situatie. Uh, dat, en daarom zei ik, ja. christenen zullen vervolgd worden. Want uh, om je geheimtje te stellen, uh, ik gebruik nu al geen pincode. Al jaren niet. En als oh. ik een nieuwe pas krijg, dan scheur ik gelijk de pincode kapot. Weet je waarom? Nou. Omdat ik dit vers ken. Niet zozeer omdat ik denk dat de pincode 666 is, maar ik zeg nee op, omdat ik wil weten en ervaren hoe het is, op dit moment al, om zonder pincode te moeten leven. En ik merk in de praktijk van mijn leven dat ik dus, ik heb gelukkig een creditcard waar geen pincode op zit en zo, dus die kan ik regelmatig hier en daar kwijt. Maar als ik uh, naar de bank ga, dan heb ik dus al moeilijkheden om contant geld op te halen. Dan zeggen ze, meneer, we verhogen uw limiet wel even, want er is een bepaalde limiet waar, ja, ja, ja. waardoor je geld aan de kassa mag afhalen. Mm -hmm. Maar dan zeggen ze van, nee, we verhogen uw limiet wel even. Dan kunt u bij de pincode automaten. Dan moet ik u uitleggen dat ik die pin enzovoort. Dus ik heb elke uh, maand wel een aantal keren problemen met uh, het, uh, het krijgen van, van geld en het gebruiken van geld. Als de Nederlandse regering nou bijvoorbeeld ja. over een halfjaartje zegt, ja. Die, uh, uh, die biometrische paspoort, mm -hmm. dat lukt niet. Ja. Uh, we gaan nu een programma, de chips zijn al klaar, er worden ja. al miljarden uh, gemaakt. Al gemaakt. Ja. Uh, uh, nu is bij wijze van spreken uh, Apeldoorn aan de beurt. Woon uh, je misschien, ik weet niet. Maar uh, meldt u zich bij het uh, medische consultatiebureau en u krijgt uw chip geïmplanteerd. Ja. Wat zegt u? Dan zeg ik, uh, ik ben hier aan de beurt vandaag. En morgen ook niet en in de toekomst ook niet. Ik doe niet mee. Ja, ja. Gewoon heel concreet. Omdat ik niet wil buigen, met Daniel en zijn vrienden, niet buigen voor een beeld. Want ik geloof dat daarmee je ook buigt voor de macht van Satan. Dus bij de, de, uh, die implantatie van die chip ligt voor u de grens. Ja. Omdat je zich. ...buigt, omdat je ja. je buigt en je helemaal onderwerpt aan het Rijk van alles. Precies, ik denk dat Biometrisch Paspoort dat we dat nog wel kunnen accepteren. Want dat heeft niks van het chip in zich. de Bijbel is ook heel concreet. Je hebt al een paar keer zelf gezegd, je moet de Bijbel ook wel lezen zoals de staat. Ja, ja. Dus ik denk dat, we, dat dat ongeveer de grens is. Uh, zodra men gaat praten over een chip, dan zouden wij als christenen denk ik uh, moeten stoppen. Ja. Maar Terug, nee. terug naar het, <laughs> <laughs> jij wilde ook al terug, <laughs> want onze uh, uh, tijd zit er zelfs ook alweer bijna op voor deze aflevering. Dus, uh, ja. Oké, okay, dan gaan we uh, naar het beeld van Daniel. Want dan ja, we maar bezig. we kunnen de volgende aflevering misschien uh, wel, nog beeld van terugkomen. beeld van Daniel. Twee minuten ja. nog. Kijk, als dat beeld overeind staat, op die leme voeten, met die tien tenen, dat ja. zijn dus de tien afdelingen van dat Verenigd Europa in mm -hmm. mijn visie. Dan hoort daar ook die twee benen horen erbij. Ja. Want het beeld staat helemaal overeind. Dus het Oost- en het West-Romeinse Rijk hoort erbij. Mm -hmm. Griekenland hoort erbij, want dat was het kopere gedoe. Ja. Media en Persie, Irak hoort erbij. En Iran hoort erbij. Ja, absoluut. En, en de Arabische landen hoort erbij. En de Europese Unie heeft ook allemaal uh, samenwerkingsverdragen met al deze landen. Ja. En de enige die daartussen zit, als, laat ik zeggen, een luis in de pels... Dat is Israël. En dan komen we weer terug en dan zit het plaatje weer rond. En het plaatje zit weer rond bij Israël, want Israël die wil daar natuurlijk ook moeilijk mee meedoen, Want dat accepteren die Arabische landen weer niet. Maar gaan de Israëlieten dan die, die chip accepteren? Ik denk dat uh, de orthodoxe joden het niet doen, want die uh, gaan zich beroepen op de integriteit van het menselijk lichaam. Ja, ja. En dus op... dat is een van de grondrechten, ook in de Nederlandse grondwet. En die zullen daar wel een soort geldsysteem dan gaan regelen, waardoor ze toch zich toch kunnen bewegen. Zouden wij dat ook niet eens moeten gaan doen? Nou ja, ik bedoel, of ik moet naar Israël gaan, vuizen, dan straks. of we moeten Dat inderdaad... zou zeer aan te bevelen zijn. We zouden inderdaad iets moeten gaan regelen, ja. denk ik. Ik zie je, je graag volgende week weer terug voor een nieuw avontuur in eindtijd en provincie.